Ik, ik, ik, ik lees hier in de krant hè, dat er gisteren nacht, de gisteren nacht alweer vijf inbraken hier in de buurt gepleegd zijn. Oeh, zo, zo, de heren durven nogal. Ja. Dat is bij elkaar al over de twintig inbraken in de laatste paar dagen, als ik het goed heb. Ja, ja zoveel zijn er zeker wel. En er is er zelfs één hier om de hoek in de Van Leerstraat gepleegd. Nou, dan zal het wel niet lang meer duren of ze komen uiteindelijk ook eens hier terecht. Hé, Bart, dat paar gauw op. Hè? Oh, maartje. Zo vaart zal het huis niet lopen, hoor. Ik zou er niet aan moeten denken. Fijn de inbrekers, inbreker s'nachts in je huis. En dus jij hebt liever te maken met een bekende inbreker? Ach, wel nee. Je begrijpt me best, Casper. Nou, Maartje, maak je je maar een zorgen, hoor. Zal die rust niet zo gauw worden ingebroken? Hè? Wat valt er hier nou uh, helemaal te stelen? Nou, dat moet u niet zeggen, professor. We hebben toch heel wat uitvindingen in huis die een diefstal waard zijn. Ach ja, ja ja, ja jij maakt je maar helemaal de stuipen. Op diefstal. Ja, Vergiftigd. Dat vind ik nou ook. <sus> <sus> nou, je krijgt mij toch niet bang, hoor, Kasper? <sus> nee, want het ben je al. <sus> Stel je voor, Maartje, lig jij vannacht lekker in je bed... en dan gaat opeens heel zachtjes de deur open. Doe nou vooruit, Kasper. Hou <laughs> me toch eens op met jakelige praatjes. Ja, Kasper, ja, dan ga je toch heus te ver, hoor. Dat vind ik ook. Ja, en, en dan steek ik in de deur, dat wou ik alleen maar zeggen. Jij? Ja, dan ben ik aan het slaapwandelen ah, of zo. Ach, ja, trek je er dan maar niks van aan, hoor, Maartje. Als er hier ooit eens een inbreker mocht binnendringen, zul je zien dat het best meevalt. Die kerels zijn meestal nog banger dan jij. Je... Nou, dat kan bijna niet. Uh, en, uh, kom je er eentje tegen die niet zo bang is, dan gil je maar hard. Ja, dan weten wij tenminste dat we in onze kamers moeten blijven. Het eh, met jullie valt niet te praten. Nou, geef ons dan maar iets te drinken. Ja, ja, oh ja, iets, iets, iets, iets fris. Graag. Ja, ja, Maartje, ik ook. ja, ik ik ja, ja, daar is Maartje goed voor, hè. Nou, schenken jullie voor deze keer zelf maar eens in. Oh, Maartje, dat meen je niet. Nee, eigenlijk niet. Ah, zie je wel. Je bent een engel, Maartje. Ja, ja, ja, dat heb ik meer gehoord. Zo draait, zeg. Dat zie ik nou pas. Het is al over 11. Ik ga naar bed, jongen. ik had er al lang in moeten liggen. Nou, ik ga maar gauw. Wel transcript: Maartje? Wat professor? Rust hoor, Kasper. Rust Kijk je straks nog even onder je bed, Maartje? W waarom? Of er misschien een inbreker leert, toch? Kasper, <laughs> hou nou toch eens op. Nou, durf ik straks mijn kamer niet meer in. Och, kom, Maartje, je bent toch niet zo'n heldin op sokken? Ja. Nou, weet je wat? Als je nu meteen met me meegaat, zal ik even voor je onder je bed kijken. Ja, graag, Kasper. rust rusten, professor? Wat rust hoor, Maartje. Wacht jij maar even hier. Ja, dat hoef je me niet te zeggen, Kaspar. Ik ga toch geen goud met je mee naar binnen. En? Er liggen er twee. Ze vragen of je straks niet wilt snurken, want ze willen slapen. Oh, jij, Kaspar, jij bent een nou, een, een... nou, zeg het maar. Je bent een ulm. Een ulm. Nou ja, als zij het zegt zal het wel zo zijn. Huh? Hmm? Wat? Oh. Oh, inbrekers. Oh. Uh -huh. Professor. Professor. Ja. Uh -huh. <tie> Ja, ja, ja. heb je? Ik geloof vandaag dat je gelijk hebt. Kom, zeg, luister eens. stop je hier vlug achter de deur. Ja. Oh. Zo. Oh, professor. Hij, hij komt naar boven. Ja, het kraakt, het kraakt. Ja. Kunt u wat zien door die keer, professor? O, wacht even, keer. Uh, nee. Nee, nee, nee. Uh, ja. Oh. ja, toch. Wel, verdraaid, het is Kaspar. Oh, wat doe je nou toch met het in oh. de man? Oh, Kaspar. Jongen, jullie laten me schrikken. Nou, jij onzeker John, niet. Joh, joh, joh, joh. Oh. Ik werd wakker omdat ik een vreselijke honger had. Toen ben ik even een boterham gaan klaarmaken. Oh, je hebt me een doodschrik op het lijf gejaagd, jongen. Ja, zeg, nou, dat kan ik toch ook niet helpen? Ik tril. <laughs> nou, maartje, hè... Het was in elk geval uh, niks bijzonders. Ze moeten maar weer rustig gaan slapen. Ja, huh? ja dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. ja, je moet het toch eens tot de proberen. Soms zijn wij er ook nog maar als als er ook nog. werkelijk ja. gevaar. In ja, brengt. dat is het er nou juist. Maar jullie er maar niet. Oh. Jullie vergroten het gevaar juist. Dankjewel. Ja, die zit, Kasper, jongen. Nou, ja, wel rusten dan weer allemaal. Wel rusten, rusten, professor. Morgen Maartje. Morgen, Kasper. En hoe is het verder vannacht gegaan? Ach, ik heb geen oog dicht gedaan. Nou, dat vind ik maar merkwaardig hoor, Maartje. Denk jij soms dat als jij geen oog dicht doet, dat er dan geen inbreker hier binnen zal komen? Nee, jongen, natuurlijk niet. Nou dan. Goedemorgen allemaal. Zo, Zo Maartje. Hoe is het gegaan? Ja, dat heb ik ook al gevraagd. Professor ze heeft geen oog dicht gedaan vannacht. Ach nee, wat hoor ik nou? Was je zo bang, maar. Ja, ja, ja. En als ik dat niet was geweest, dan hadden jullie het me wel gemaakt. Nou, wees ah. je Weet je dan wat wij vandaag zullen doen, maatje? Hm? Om, om jou te plezieren, zullen Caspar en ik het huis vandaag volkomen in braak vrijmaken. <laughs> ja, we, we, we zullen een alarminstallatie aanleggen en een paar dievenvallen uitvinden. Nou, ben, ben je dag gerust? Oh, Professor. Wil zo'n alarminstallatie dan zeggen dat er dan helemaal geen dieven meer kunnen binnendringen? Nee, dat niet. Maar je hoort ze in ieder geval binnenkomen. Ja, doe daar nou, Kasper. Ko, hou nou op. Maar Maartje heeft het toch al zo moeilijk. Jawel, professor. Nou, uh, ik moet het eerst allemaal nog eens zien. Goed. Je hebt het gehoord, Kasper. We gaan zo dadelijk aan de slag. Uitstekend, professor. Je wil je voor ons nou de trap eens oplopen? Waarom professor? Dat zul je wel zien. Oh, oh ja, er gebeurt toch niks engs, hè? Nee, doe het nou maar. Nou, nou vooruit, daar gaat hij dan. Oh, o, oh. o, oh, oh. oh, wat gebeurt er nou toch professor? Oh. Dat is een alarmsignaal. Mooi hè? Oh. Ja. Als de onverhoopte een inbreker mocht komen en hij komt de trap op, worden we zo gewaarschuwd. En dan schrikt hij zo verschrikkelijk dat hij meteen weer rechtsomkeer maakt. Nou, dat is wel te hopen, ja. Hij schrikt er wel van, dat moet ik zeggen, ik tenminste wel. Mooi zo. Zet het nou weer af, Caspar. En, eh, ga nou je kamer eens binnen, Maartje. Ja, gebeurt er dan weer iets. Dat merk je wel. Ja, die hebben natuurlijk allemaal rare dingen bedacht, hè? Volg vooruit, doe het dan maar. Best. Nou, goed. Maar, oh, weet ja. Oh, oh help. help. Help, wat gebeurt er? Ik vlieg. Oh, oh, ik zweef. Ik val. Oh. Nee, maartje, je zit gevangen Je als oh. het niet vervallen. Ja, ja, ja. Ja, dat ik best geloven. Maar laat me er alsjeblieft weer uit. Ga nou, ik, ik vind het zo eng. Zo komen we er oh. nou maar weer uit, hè. Nou. Wat zeg je van onze dievenval? Ja? Zo hebben we er in iedere kamer één. Oh, nou, dan ben ik blij dat ik dat weet, want dan ga ik voorlopig geen kamer meer binnen. Oh, dat kan best, hoor, want overdag laten we ze gewoon uitgeschakeld. Oh. Zeg, maartje, en, en, en mocht een dief de dievenval soms steeds eens missen, dan hebben we nog iets bedacht. Ja. Als hij dan op dat kleintje stapt, dat kleentje. Bellenkleentje, dit, dit ja, ja, ja. Nee, nee, nee, niet doen, maatje. Nee. Nee, nee. Dat, is Dat is weer een andere diefval. Dief. Even rustig blijven staan, maar je pak er dan wel los. Pas op, hoor. Niet beschadigen. So so so. Kijk eens, als een dief nou de eerste val mist... dan krijg we hem toch nog zo ook te pakken. Nou ja, het is mooi, hoor. Ja, het is wel mooi. Ik durf voorlopig nergens meer binnen te gaan en nergens meer op te stappen. Uh, kom, Maartje, stel je niet zo aan. We schakelen er toch alleen maar s'nachts in. Je. Ja, maar als ik... Uh... Nou ja, ik kan het nooit weten als ik het toch eens uit moet. Ja, dan stap je toch aan de andere kant uit je bedje. En als ze inbreken, dan ook eens aan die andere kant langs. Grond. Ja, Maartje, je kunt natuurlijk niet aan alles denken, hè? Je kunt de zaak natuurlijk nooit helemaal beveiligen. Nou, uh, dan had u wat mij betreft al die akelige dingen niet hoeven uit te vinden, professor. Ach, bij jou is het ook nooit goed. Mag je wel, natuurlijk He? wel, maar. Doe ik zo maar bij ik Ga naar bed. Ja, zou ik maar doen, ja. Wel, trusten. Ja, trustig, maartje. Ja, maar, stel je hier nou vooruit te sloven. Uh, goed, nou Kasper, luister eens, jongen, gaan wij nog ja. even buiten controleren of het inderdaad onmogelijk is om van buitenaf een raam of een deur te openen. Uitstekend kom mee, kom mee, idee, maar rustig, rustig. Oh. Oh, oh, wat is dat? De morgen buiten iemand aan mijn raam. Oh. Oh, nee, nee, breken. Oh, professor, professor. Kaspar, er wordt eens wakker. Er is een inbreker buiten. En de professor is er niet. Oh, oh die is er ook al niet. Oh, nou, dat is helemaal mooi. Zijn ze met z'n tweeën weg en laten ze me hier alleen achter. Terwijl er een inbreker om het huis kookt. Oh, oh, oh, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Oh, oh wacht even. Kalm blijven. De, de, de politie. Ik moet toch een blik, kan ik de politie bellen. Ja... Zo. Oh. Ja, ja, ja, hallo. Met de politie? Ja, ja, ja u spreekt met Maatje, de huishoudster van professor Poppinga ja. Ja, professor Poppinga Ja, ja, wilt u alstublieft onmiddellijk komen? Er schuilt hier een, om, een, een inbreker om het huis. Uh, ja, ja, ja, graag, ja, goed, ja. Ja, dank u wel, dag, meneer. Ja. En zo. En dan lagen installatie is fijn en... En die val misschien ook wel, maar de politie is beter. Zo, dat zal die dieven niet glad zijn. Is het nou meteen licht? Nee, wacht eens. Het is al halve. Hoe kan dat nou zo opeens? Ik moet in slaap gevallen zijn. Nou zeg nog mooi. wie had dat nou gedacht? Val ik me daar met die inbrekers buiten toch nog in slaap? Nou, dat moet ik Kasper en de professor maar eens even gaan vertellen. Die zullen hun oren niet geloven. de deuren van hun kamer staan nog open. Hoe kan dat nou? Zijn ze dan niet teruggekomen? Maar hoe is dat nou toch mogelijk? Oh, oh nee, hun bedden zijn nog beslapen. Dan zijn ze helemaal niet thuisgekomen. Oh, hemeltje, er zal toch niks met ze gebeurd zijn? Oh, oh, oh hoe kom ik daar nou toch achter? Oh, oh, oh, ja, kalm blijven. Ik, ik weet het al. De politie, de politie moet maar weer eens helpen. Ja, ja, ja, ja. Ja, hallo, met de politie? Ja, u spreekt met Maartje, ja, de huishoudster van professor Poppinga, ja. Ja, dat klopt, ik heb u vannacht ook gebeld. Oh, heb u die gearresteerd? Uh, hoe zegt u? B nee, een, een oudere man, zegt u, met een sik en een jonge man met donker haar. Oh, maar dat zijn de professor en zijn assistenten. Ja, oh, oh, liepen diep uit aan het raam te morrelen. Ja, ja, ja, ja, ja, dat kan. Oh ja, die waren natuurlijk een beveiliging aan het controleren. Oh, ja, ja, nee, nee, nee, Ja, dat, ja nee, dan, dan is het allemaal een misverstand, ja. ja. Uh, wat zegt u? Wat moet ja, ja, ja. ja. Dan, dan kom ik wel even langs om ze te... Oh, zegt u het nog eens een keer, meneer. Wat, wat moet ik ook... Oh, ja, ja. Ja, ja, te... te uh, ja, te identificeren. Ja, ja, ja. ja. Goed, ja. Ik ben met twintig minuten bij u. Ja, ja, daar, meneer. Oh, nou, dat is me ook wat moois. <laughs> Hebben ze de professor in Kasper gearresteerd? <laughs> nou ja, die zullen wel boos op me zijn... Ja, kan ik het helpen. Ik kan toch ook niet weten dat zij die inbrekers waren. Nou ja. ja, ik zal ze nog gauw gaan halen, want anders ben ik straks helemaal... Nou, nou, dat is wel een mooi koopje dat je ons daar geleverd hebt, hoor Maartje. Ja, maar ik kan toch ook niet weten dat jullie het waren die daar buiten rond spookten, professor. Je had toch even kunnen gaan kijken. Ja, ja zeg, ik denk daar nou aan? Als je een inbreker buiten hoort, dan ga je toch eerst niet even kijken of het er werkelijk wel een is? Dat hoort natuurlijk eigenlijk wel, ja. Ja, er hoort zoveel, professor. Zo. Jullie hadden gisteravond ook eigenlijk in bed behoren te liggen. Jullie mogen in ieder geval blij zijn dat ik jullie nog zo snel ben komen ophalen. En ja, We zullen je eeuwig dankbaar blijven. Ja, eeuwig hoor. In elk geval zijn we weer bij huis. Wel van het geit. zeg. Nu heb ik natuurlijk geen sleutels bij me. Oh, ik ook niet. Jij nee, ook niet hè. En jij, Maartje? Eh, uh, nee. Uh. Ik heb ze op de keukentafel laten liggen. Wat, dat is nog mooier. Staan we voor de deur, hebben we geen van drieën sleutels op zak. En met die beveiliging lukt het ons nooit zonder sleutels binnen te komen. Oh, Sorry, of... oh jawel hoor. Wat, wat, wat? Kijk maar. Wat doet ze nou? Zo. <laughs> Vrouwen! Ik heb altijd een touwtje achter de brievenbus voor het geval ik mijn sleutel vergeet. Ja, zeg nou, hoor nou toch. Beveiligen we, we daar nou ons huis voor, Caspar. Zie je dat nou wat er gebeurt? Iedereen kan hier zomaar naar binnen lopen als hij wil. Nou ja, geloven, hoor professor. eens, professor. U mag best wel eens wat blijer zijn. Ja, nou. Als ik dat touwtje daar niet had gehad, dan hadden we misschien wel voor altijd en eeuwig buiten moeten blijven staan. Ja, ja nou, dat is ja. nou ook weer vrouwenlogica. Dat maar een pet, professor. Jullie hebben geluisterd naar het achtste deel van de wonderbaarlijke uitvindingen van professor Poppinga. Een hoorspelstip voor de jeugd in twaalf delen, geschreven door Jan Lauwman.